12 uur. Levy van Eck met het NOS-journaal. Het OM onderzoekt een geweldsincident in Afghanistan. waarbij Marco Kroon betrokken zou zijn geweest. Dat gebeurde in 2007 tijdens een militaire operatie die geheim moest blijven. Kroon heeft het incident vorig jaar bij Defensie gemeld. Dat deed hij niet eerder vanwege de politieke en militaire gevoeligheid, zegt hij. Marco Kroon kreeg in 2009 de militaire Willemsorde. wegens heldhaftig optreden in Afghanistan. De komende tien jaar gaan zo'n tachtig bruggen, tunnels en sluizen dicht voor renovatie. Ze zijn gebouwd in de jaren 50 en 60. De bruggen moeten worden versterkt omdat het verkeer steeds zwaarder wordt. Het gaat onder meer om dertien grote bruggen en zeven tunnels in Zuid-Holland. De Wantijbrug bij Dordrecht wordt halverwege volgend jaar als eerste aangepakt. De Van Brienenoordbrug bij Rotterdam is over twee jaar aan de beurt. De tientallen bruggen en tunnels die daar nog bijkomen worden waarschijnlijk in maart aangewezen... Het gaat naar verwachting zo'n 9,5 miljard euro kosten. Het aantal huishoudens dat lang in armoede leeft... is in 2016 verder toegenomen. Volgens het CBS hadden toen zo'n 224.000 huishoudens... al vier jaar of langer een inkomen onder de zogeheten lage inkomensgrens. Een lichte stijging ten opzichte van 2015. In de jaren ervoor daalde de armoede nog... De stad Groningen kent het hoogste percentage huishoudens... dat langdurig onder de lage inkomensgrens zit. Voetbalclub PSV wil vanaf volgend jaar juli... een verbod op roken in het stadion in Eindhoven. Daarmee is het het eerste openluchtstadion waar roken verboden wordt. Volgens de club past roken en meeroken niet in de topsportlijfstijl. Er zijn nu ook al rookvrije familievak in het stadion... maar na elke wedstrijd krijgt PSV toch nog klachten over rokende supporters... De club hoopt dat met dit Algeo-rookverpot een trend te zetten en dat andere stadions dit voorbeeld volgen. Het weer, winterse buien met hagel en natte sneeuw, tussendoor schijnt ook de zon. Verder zware windstoten en het wordt ongeveer 5 graden. Morgen gaat het stormen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWD.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Het is uh, 17 januari vandaag. Jawel. En dat klopt. Ja, tuurlijk klopt dat. Ja. Ik heb er net nog nagekeken. Wij vertellen <laughs> geen verhaaltjes, hè? Nee, nee wij, wij verspreiden geen neptoes. Van <laughs> Donald Trump niet. Nee, nee, nee, zeker, zeker. En Ron is ook terug na een uh, heftige griep. Dankjewel. Fijn dat je er weer bent, Ron. Nou, wat uh, bedankt. En uh, ook bedankt nog uh, voor de alle vitamines uh, verspreid ja, uh, ja, voor, uh, uh, door de radio. Heb je die zes fruitmanden nog gehad, Oh ja, ja, ja. Ze staan er vol. We staan er vol, helemaal. Okay. Wel opeten, hoor. Dat is ja, gezond. zeker. Zeker met dit weer. Ja, lekker. Gewoon die fruitmanden. helemaal wel allemaal. Wat fijn hier weer te zijn. Ja, wat gezellig hè. Ja, ik heb ja. er zin in. Ik, ook, ja, ik heb er ook zin in eigenlijk vandaag. Er is wel pokken weer buiten. Maar goed, het is koud. Bye. Blijf lekker binnen zitten we bij blijf, de radio. We, blijf maar weer. Ja, vind ik een goed plan. Binnen bij de radio. En uh, dan geniet je tenminste van alles wat wij u weer gaan bieden vandaag. En dat is heel wat hoor. Zo. We, we hebben het cultuuruur natuurlijk. Uh, en we hebben regennieuws. En we hebben lekkere muziek. Hele, hele lekkere muziek. Ja, nou, dat weet je nog niet. Want je weet niet wat ik allemaal klaar heb staan. Ja, maar ik weet er twee. Oh, je weet er twee. Ja, ja jouw verzoekjes. Ja, ja, oké. Okay. Ja, dat is waar. En voor de rest... Nou ja, 3 in 1 hebben we natuurlijk ook weer. En die is van dezelfde band als gisteren. Want uh, ik ben zo enthousiast over dat album... dat ik ga u er toch nog weer drie stukken van laten horen straks. In de 3 in 1. Jawel. Maar dat hoort weer zo wel. Uh, we gaan eerst beginnen met artiest uit in het licht, want ook dat hebben we natuurlijk vandaag. En dat zijn er weer veel. Een stuk of acht heb ik er geloof ik. Dus zes of zeven. Uh, nou ja, die verspreiden wij wel door het programma. En de eerste is wel een hele oude hoor. Ik ken het liedje nog. Ik had, wij hadden dat vroeger uh, thuis op een 78 toerenplaat, dit, dit nummer. Dat weet ik nog, daar N ken ik het ook van. Nog zo'n handopdraai Ja, nou, niet zo'n handopdraai, hij was al wel elektrisch. Zo, ben je niet toch. Zo oud dan, Nou, niet? ik heb de 78-toerenplaat nog meegemaakt, hoor. Jeetje, jeetje. Ja. Hey, het het, het, het 45-toerenplaatje is pas in uh, 54 of 55 uh, geïntroduceerd. Oh, dat is voor mijn tijd. Ja, dat is voor ook <laughs> tijd. Maar dat is wel zo. <laughs> okay. Het eerste singeltje kwam geloof ik, als ik het goed heb, in 54. En uh, daarvoor had je alleen nog die, uh, die, die platen, de, Die, die, uh, ja, die, die, die 78-toeren, jongens. Wat was jouw eerste plaatje ooit, uh, Ruud? Wat kocht wat ik kocht, ja, dat weet ik niet meer. Ah, dat weet ik echt niet meer. Nee, dat weet ik niet. Uh, ik denk. Uh, uh, ik denk dat het de twee motten was van Doris. <laughs> okay. dat, dat ik die al kreeg. Wat een ontboezeming. Ja, nee, ik denk die kreeg ik. En. en uh, nee, uh, dat ik zelf echt plaatjes ging kopen, dat was. Nou. Hoe waren de Beatles er al hoor. Oké. Okay. Ja, ik, ik ben natuurlijk van de Beatles tijd. Ja, ja ik ben ja, van de Beatles tijd. En... Dus uh, mijn eerste singeltje... Ja, wat een weet ik even. Nou, daar gaan we over nadenken. Ja. Ik denk dat dit uh, toen... Ik, mijn eerste singeltjes... Ja, nee, ik weet het nog wel. Mijn eerste singeltjes... Uh, dat waren klassieke plaatjes. Oh. Want, want ik zat toen op pianoles en op orgelles natuurlijk. En mijn vader was daar zeer fanatiek in. Dus ik mocht geen poplaatjes kopen hoor. Dat moest de orgelmuziek zijn en pianomuziek. Dus, ja. Nou, dat heb je wel wat gebracht. En toen ik uiteindelijk met mijn moeder samen non-zinnere van Edie Piaf wilde hebben, werd mijn vader heel boos. Oh, oké. Okay. <laughs> dat was niet in de... Nou. Te modern. Ja, nou, hij vond het niks. Hij vond Piaf, dat Vond Piaf helemaal niks. En wij vonden het geweldig. Ja, nou, laten we maar eens beginnen. Maar. Ik wou zeggen, de eerste artiest van In het Licht vandaag... dat is een uit de 78 toer tijd. Ja. Luister maar. U zult artiest wel denken. in het Licht. Waar ben ik nu terecht gekomen? zult u wel denken. Maar dit is... Urta uh, Kit. Het is haar geboortedag vandaag. En het liedje heet Oskadara. Alda bir Yamur, Ishkidaragi <speaking> dara can Alda bir Yamur. Kati bimin Satesi uzun <foreign> Etei Jamur, Kati Bimin Satarazi Uzun Etei Jamur. Kati Buyakudan, <language> Uyan Mishgaz Mahmur. Kati Buyakudan, Uyan Mishgaz Mahmur. Yatibimen bin Kyatibin El Gare Sur. Yatibim Sattarete Balto Neguzel Yara Ishkudara is a little town in Turkey, and in the old days many women had male secretaries. Oh well, that's Turkey. Gidari can build Mendil Burdum. Uskidara Gidari can build Mendil Burdum. Mend the lemon itchene, they locum doldum. Mend the lemon they take a trip from Uskidara in the rain, and on the way they fall in love. He's wearing a stiff collar on a full dress suit. She looks at him longingly through her veil and casually feeds him candy. Oh, those Turks! Kya tibem aara ikin yandem dabul dum? Kya tibem aara ikin andem dabul dum? Kya tibem bin kya tibem el karishur? Kia tibem mechtolal degamlik ne güzel yaraşur. Kia tibem me ara iken yandem da burdum. Ya kia tibem me ara iken yandem da burdum. Kia ben bin kia tiben elle ja, ben ja, dat is wel heel oud hoor. Dat ken jij vast niet. Nee, dit ken ik zeker niet. Maar dit, ik hoorde jouw stiekem even meezingen, Ruith. Ja. Prachtig. Prachtig Earth May Kid Zo heet ze helemaal Earth uh, Ze werd geboort, geboren in North En dat werd, gebeurde op 17 januari uh, 1927 En ze overleed op uh, 25 december 2008 In New York Het was een Amerikaanse actrice En vooral ook jazz -zangeres. En ze was een ster van de bühne het Witte Doek, het theater en de televisie. Bij het grote publiek werd ze vooral bekend... door haar rol als Catwoman... in de televisieserie Batman in de jaren, in de jaren 60. En als zangeres van de zwoele kersthit Santa, uh, Santa Baby in 1952. Nou, De regisseur Orson Welles uh, noemde haar ooit... de uh, most exciting woman in the world... Oftewel de spannendste vrouw ter wereld. Ik heb daar wel een gedachte bij hoor. Eh? Daar heb ik wel een beetje gedacht. Ja, bij. Orson Bels ook. <lacht> <lacht> en wat u hoorde, dat was een heel apart nummer. Dat heeft niks met jazz te maken natuurlijk. Maar ik vond dit zo leuk. Omdat ik me dit als kind nog herinnerde: dit nummer. Volgens mij was er ook een Nederlandse versie van. Ik weet niet meer van wie. Volgens mij van Toby Rix of zo. Uh, die, hebben, die hadden daar een Nederlandse vertaling van. Maar het origineel is uh, van, uh, van uh, Eartha Kitt dus. En het nummer dat heette uh, Ushikadara. En uh, wij gaan vrolijk verder met dit programma. Ik heb nog veel meer leuke artiesten in het licht. Waaronder uh, hele oude. Net zo oud bijna als deze. En uh, de volgende is een 3 -in 1 Ja, moeten we wel bezig blijven natuurlijk.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 B- I mean, En met meeslepend. Uh, ja, echt heel vreselijk mooi. Ton Scherpenzeel en zijn uh, makkers, die uh, een fantastisch 17e album hebben neergelegd, uh, uitgebracht met een uh, ja, Ton Scherpenzeel, natuurlijk, uh, de oprichter van Kayak. Uh, bent met heel veel bezettingwisselingen, maar nu weer met een hele nieuwe line-up. Vier nieuwe muzikanten om zich heen verzameld. ...en daarmee een geweldig album ge uh, uh, gemaakt... ...dat zelfs internationaal hoge ogen gooit. Want ik heb wat kritieken gelezen uit internationale popbladen uh, en zo. Nou, dit gaat het worden. Ik zou wel eens een, nog, een, op, nog wel eens een internationale doorbraak voor Kaya kunnen horen. Goed, fantastisch album. Uh, ik heb er gisteren ook al drie van gedraaid. En vandaag, of gisteren zelfs vier. En vandaag ook weer drie. En misschien morgen ook. Ja, morgen ook nog weer drie. Ja, ik doe het gewoon. Ik ga uh, U hoorde achterin volgens drie prachtige stukken. Het eerste nummer wat u hoorde, dat heet uh, Falling. Het tweede nummer, dat duurde bijna tien minu ruim tien minuten. En dat, dat heette uh, Walk Through Fire. En het laatste was een instrumentaal werkje, dat heet Ripples in the Water. En daarmee werd de gitaar bespeeld door de Engelse gitarist Andrew Latimer. En Andrew Latimer is dan ook weer de oprichter en constante factor van de Engelse progband Camel. En daar die kent, die kent Ton Scherperzeel weer, omdat Ton Scherperzeel daar ook deel van heeft uitgemaakt. Dus zo zie je maar weer allemaal kruisbestuivingen en het ...leidt alleen maar tot prachtige uh, dingen. Goed, morgen als 3 1 nog meer kajak. Dus deze week ga ik dat gewoon lekker... ...kabij te kijken. Ja. Gelukkig hoop, maar. Ik hoop dat u het ook een beetje mooi... ...ja, wij zijn eigenzinnig. Hè, ja, ik Zeker weten. Wij zijn gewoon lekker eigenzinnig. En hey, Ron, we gaan gauw naar het nieuws. Ja. Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Door Ron Gijzer. En als er even een kuchje hoort, nou ja, ja hij is ziek geweest. Ja, even bij. De, ja, de, we moeten hem maar voor lief nemen. Ron, Ja, maar vond... we gaan wel door, want de, uh, Fiat, de Fiat heeft dinsdag in het kader van de groot B2-fraudeonderzoek... ...doorzoekingen gedaan bij auto-verkoopbedrijven, en woningen door heel Nederland. Ook een woning in Zandvoort werd hierbij de, doorzocht. Evenals een accountantskantoor in Zwanenburg. Verder ging de Field langs bij een autoverkoopbedrijf in Hillegon. Er werden ook invallen gedaan in de gemeenten Apeldoorn en Elst en Ruurlo. De doorzoekingen hadden te maken met een groot onderzoek naar zogenaamde carouselfraude. Een ondernemer draagt erbij geen btw af aan de Belastingdienst... maar brengt dit wel in rekening bij zijn afnemers. Bij de doorzoekingen werden dinsdag beslag gelegd op de administratie... wapens, contant geld en aan Aston Martin. Voor zover bekend werden er geen aanhoudingen verricht. Een automobilist en een scooterrijder zijn gisteravond met elkaar gebotst... op, een, op de kruising aan de Jan-Gijzerkade in de Rijksstraatweg in Haarlem. De man op de scooter raakte daarbij gewond. De scooterrijder knalde bij de botsing vol op de voorruit van de auto. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De politie doet onderzoek. En een auto is dinsdagmiddag bij een eenzijdig ongeval... op de Waardeweg in Haarlem onder ze boven tot stilstand gekomen. Een vrouw raakte gewond en is het naar het ziekenhuis gebracht... Een aantal bouwvakkers die in de buurt aan het werk waren... schoten meteen te hulp toen het rond half drie misging. Al snel daarna arriveerden de ambulance. En Haarlem krijgt een scheidingshotel. De fundering ligt er al bijna en er is ook al een naam. Next gaat het hotel heten. Verwijzend naar een nieuwe levensfase voor de mensen die er tijdelijk een onderkomen gaan vinden. Er worden twee woningen en 18 appartementen gebouwd. Die sterk verschillen in omvang en de huren variëren ook sterk in prijs. Het is de bedoeling uh, voor mensen die in scheiding liggen. Nog niet helemaal duidelijk is of de partners dan al definitief uit elkaar moeten zijn... of eerst een tijdje apart willen wonen. Men denkt nog over de manier van toedelen. Tot zover het nieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust luidt als volgt. Ja, en dan volgt hier het weerbericht van het KNMI. Pas op, lokale gladheid. Vandaag en morgen plaatselijk zware windstoten ook. De kans op lokale gladheid als gevolg van winterse buien neemt toe. In het Midden- en Oosten kan de sneeuw vannacht en vanochtend plaatselijk blijven liggen. En vooral daar is er vannacht en vanochtend bovendien kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Overdag is er in westelijke provincies vooral tijdelijk eh, tijdens buien kans op zware windstoten van 80 tot lokaal 90 km per uur. De wind komt dan uit west tot noordwest. Donderdag opnieuw kans op zeer zware windstoten tot, eh, van, van 100 tot 120 km per uur aan de westkust en 80 tot 100 km per uur landinwaarts. Donderdag onstuimig en vanaf vrijdag rustig weer met veel bewolking en kans op een winterse bui. Na het weekend afnemende neerslagkans. Maxima rond de 5 graden, minima rond het vriespunt. En na zondag iets hogere temperaturen. shut myself up so I can't hear you cry And I hear in my head What you say in your sleep And I freeze in the moment Like the rest who don't try What good I I've had every chance and yet still failed to see. In my hands tied, must I not wonder within who tied them and why? And where must I have been? What good am I? I say foolish things And I laugh in the face Of what sorrow brings And I just turn my back While you silently die What? apart liedje van de heer Tom Jones... 77 jaar is hier intussen... en is nog steeds actief. Ja, en, en het systeem dus... wordt alleen maar beter, ja. vind ik. What Good Am I, heette dit. Artiest in het licht. Ja, we doen het nog maar even. Ik heb er nog een paar, Het is wel belangrijk dat je even... even inhakt, natuurlijk. Ja, ja. Dat is Chris Montes... The more I see you, the more I see you, the more I want you. Somehow, this feeling just grows. Go no. Montez was dat, en uh, hij heette oorspronkelijk Ezekiel Christopher Montanez. Ja, daar bereik je niks mee met zo'n naam natuurlijk. <laughs> dat uh, gaat niet worden. Dus hij heeft het aardig ingekort tot Chris Montez, en zijn eerste knaller van hit was natuurlijk het liedje Let's Dance. Maar ja, ik denk ik draai een andere. En hij werd geboren op 17 januari 1943, dus hij is... Uh... Goh, moet we even, even snel rekenen. Uh, dan is hij 77... Uh, en... Nee, oh. 74. 74 oh. is hij dan. <coughs> of 75, nee. Ja, 75. <laughs> 75 is hij, intussen. Ja. Ja, dat klopt, 75. Uh, en uh, hij is geboren in Los Angeles. Jawel, en dat is een Mexicaans-Amerikaans Mexicaans zanger. Nou, als hij vandaag een dag uh, zijn carrière's Moeten maken met meneer Trump, dan had hij uh, Niet over de muur gekomen Maar uh, hij is vooral bekend geworden Door zijn hit uh, uh, Let's Dance En ik hoorde nu uh, van hem het liedje The More I See You Ja Dat was Chris Montez. Nou, dan hebben we nu nog een hele mooie nummer Even rond de red, Omdat hij uh, weer beter is oh, <laughs> Wat prachtig wat ben ik je dankbaar. Er zet die radio kei en keihard. Maar ik doe het ook een beetje voor mijn meisje. Want die vindt het ook mooi. Die jaren vandaag. Die hebben goede smaak. En, ja. En door haar ben ik op dit nummer, bij dit nummer terecht gekomen. Bed dus. hart. Met Joe Bonamassa. Something me. Was over. Baby.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 Walking And I'd rather, I'd rather be blind Cause you see, I love you so much I don't want to watch you leave me Don't want to watch you leave me, baby And another thing is, one more thing is I just don't, I just don't want to be free Scared to be by myself I was just, I was just Your sweet kiss And your Your warm When I knew I loved you. You and that girl, y'all was walking by. Nou, Prachtig Ja, jouw dag is weer helemaal nee, goed ik, ik kan er helemaal tegen. Dit zijn arbeidsvitamine. Dit, dit, dit, dit, dit, dit is gewoon. Hier draait het om. Ja. Ik ben het een beetje eens. Ik ken diverse nummers uh, van... Uh, diverse uitvoeringen van die nummer natuurlijk. Rod Stewart heeft het opgenomen. Chicken Jack met Stevie Nicks. Die hebben het ja. zelfs opgenomen. Maar uh, geen van die uitvoeringen kan hier tegenop hoor. Echt helemaal niet. Ik ben helemaal Dit helemaal niet eens. is zo verschrikkelijk mooi. Beth Hart. Samen met uh, Joe Bodemassa op uh, gitaar. En uh, nou ja. I'd rather go blind. <laughs> Artiest in het licht. Ja, we hebben er nog één. Okay. Ook één. Uh, is ook jarig vandaag. Françoise Agedi. Jawel. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est que je treu. Zo zie je maar weer. Hè. Uh, dus het programma van de hak op de tak. En uh, alles, uh, alles komt uh, gewoon lekker aan bod. Françoise Ardi uh, heet het meisje. Ze werd geboren in Parijs. En dat gebeurde op 17 januari 1944. Dus die is 74 geworden vandaag. Ja, dat is vrij makkelijk. Dat kunnen we dan snel uitrekenen. Niet waar. Uh, zij, uh, wat uh, zijn bijnaam heeft... Heet officieel heet ze Françoise Madeleine Ardi. Want Madeleine hebben ze dus maar even weggelaten. En haar bijnaam is Mika. En uh, ze is actief vanaf 1962. En uh, ze tekende haar eerste contract met het platenlabel Disc Vogue in uh, november 1961. Uh, in april 1962, nadat ze eindexamen had gedaan, kwam haar eerste album Oh Oh Chérie met het uh, titelliedje geschreven door het schrijversduo... dat ook de hits van Johnny Holiday schreef. Staat niet bij wie dat waren, maar goed, oké, okay, dat maakt niet uit. Het uh, nummer Tous Les Garçons et Les filles" wat u net hoorde... dat werd een groot succes en er werden er meer dan 2 miljoen van verkocht. Ze had lang haar en droeg meestal jeans met een leren jasje... en begeleidde zichzelf ook op de gitaar. De internationale impact van Toe Les Garçons et Les filles" mede die van Ardi's uiterlijk en presentatie. leidde ertoe dat de zangeres. medio jaren 60 door sommigen werd gepresenteerd. als Frankrijks antwoord op de Beatles. Nou, kan je doen. <lacht> <lacht> Mooi verhaal. <lacht> Mooi verhaal. Hey, uh, wij gaan richting. énonationaal van 1 uur. En daarna het Cultuuruur. Ja, want we hebben nog wat. Ja. Kom, en we hebben ook nog wat artiesten in het licht, dus het komt allemaal goed. Tot zo!